Goedemorgen, ik ben Duket Dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere mensen uit het OMT worden beveiligd na bedreigingen. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet over de coronaregels. En nu blijkt volgens Nu.nl dat meerdere leden thuis zijn opgezocht... en dat er brieven met intimiderende teksten bij hen zijn bezorgd. Ook krijgen ze online allerlei bedreigingen. Zoals een plaatje van een strop met daarbij de tekst Nog Even. Marion Koopmans, die lid is van het OMT... zegt bijvoorbeeld dat ze nu voor de zekerheid met de auto naar haar werk gaat... en een ritje met de trein voorlopig overslaat. Twee jaarclubs van de Gronische studentenvereniging Vindicat zijn geschorst. Het heeft te maken met een feestje in een gehuurde partybus. Leden van Vindicat huurden de bus en vierden daarin feest zonder afstand te houden... en ook zonder mondkapje. De geschorste leden mogen het hele jaar niet meer meedoen aan activiteiten van de club... De Britten hebben nieuwe klimaatplannen. Zo willen ze over tien jaar veel minder CO2 uitstoten. En ook gaan ze meer groene energie opwekken. En mogen er in 2030 geen benzine- en dieselauto's meer worden verkocht. Veel bedrijven fixen hun eigen snelteststraat. Ze vinden dat het bij de GGD allemaal te lang duurt. Hun personeel krijgt de uitslag van zijn coronatest binnen een uur. Eén zo'n bedrijf staat in de Achterhoek. 9 van de 10 keer zijn er mensen... die op dit moment uh, misschien thuis zijn met klachten. Als ze gaan testen, kunnen ze misschien vandaag of morgen... Wel weer aan het werk, als ze negatief zijn. Het wattenstaafje wordt hier kundig door zorgpersoneel in je neus geduwd. De test is net zo betrouwbaar als die van de GGD, zegt het bedrijf. PSV is door naar de volgende ronde van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen gisteravond in Spanje met 1-0 van Granada. Het doelpunt werd gemaakt door Daniel Malen... Bij RTL reageerde hij nogal nuchter. Ja, we scoren een hele mooie goal en... Uh, uh, ja, ja, tuurlijk. Nee, ja, ja, je, kan, je moet hem toch weer wat krijgen. En uh, ja, over het algemeen, speelde uh, speelt nog heel goed voetbal. Er was meer Europa League voetbal gisteren. AZ speelde in Alkmaar met 1-1 gelijk tegen Napoli. En Feyenoord verloor in de Kuip met 2-0 van Dynamo Zagreb. Het weer, de dag begint bewolkt. Vanmiddag is er meer zon en hoewel het langs de kust flink kan regenen. Het wordt 7 graden, morgen meer zon en dan gaat op 5.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 En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt, Hé, zijn we eigenlijk van die geile je ja. af? Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd na het licht zoek naar het donker verlangen naar verlangen uit dat als van spijt jaloezie en belangen Er staat niemand meer. Nou ja, zeg... de hoofdpunten van het NOS-journaal. Leden van het Outbreak Management Team... dat het kabinet adviseert in de coronacrisis... zijn de afgelopen tijd bedreigd. Dat meldt nu.nl na gesprekken met OMT-leden. Ze hebben ook brieven met intimiderende teksten ontvangen. Aankomend president Biden vraagt de Amerikanen... om de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn een mondkapje te dragen. Hij wil mondkapjes in federale gebouwen, vliegtuigen... en lange afstandsbussen. In tientallen Rooms-Katholieke kerken gaat de mis op kerstavond dit jaar niet door, meldt Trouw. De kerken willen zich aan de coronaregels houden. Ze zijn bang dat veel meer mensen dan de geadviseerde 30 op de mis afkomen. En het weer, vooral in het noorden nog wat regen, later meer zon, langs de kust nog enkele buien, veel wind en het wordt 7 of 8 graden. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met Sneeklaas. Met Nicolaas kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb, als Nikolaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die Alice Nicolaas. Die kan ik niet over. Mag die man niet. Met schimmel. Ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon.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 6.9 ZFM ZFM Everybody get up.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 I'm mm -hmm. on